4 uur. Het NOS-journaal. Hallo, de Wit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet een oproep aan de Nederlanders in Libië om het land te verlaten. Er zitten op het moment ongeveer 150 Nederlanders in het land en het ministerie staat met hen in contact. Ook alle reizen naar Libië worden afgeraden. Reden zijn de zware onlusten in steden als Tripoli, Benghazi en al die ook vandaag weer aan de gang zijn. In Tripoli en Benghazi staan overheidsgebouwen in brand. Ook zijn er meldingen van grote plunderingen in verschillende steden. Volgens een Libische krant hebben de antiregeringsprotesten zich uitgebreid... naar de kuststad Raslanouf. Een andere krant meldt dat de minister van Justitie is opgestapt. Hij zou het niet eens zijn geweest met het gewelddadige optreden... van het leger tegen de betogers. PVV-leider Geert Wilders zegt geen enkele invloed te hebben gehad... op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Hij reageert daarmee op theoloog Huub Oosterhuis... Die zei eerder dat de boodschap van de koningin gecensureerd is... omdat de PVV er kritiek op zou hebben. Hij zwakte die uitspraak later weer af en zei dat het om zijn eigen interpretatie ging. Op campagne in Groningen zei Wilders vanmorgen... dat hij nog nooit in zijn leven iemand heeft gecensureerd. laat staan de koningin. Hij ontkent van tevoren over de toespraak te hebben gesproken met het kabinet. De koningin mag van hem zeggen wat ze wil... maar dat betekent ook dat hij vrij is om er achteraf commentaar op te geven.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 De advocaat van Hillis zegt dat de laatste anderhalf jaar de angst om een liquidatie bij Hillis was geweken en spreekt van een onverwachte aanslag. In Amsterdam, Amstelveen en Spijkenisse zijn 17 Roemenen aangehouden op beschuldiging van skimmen. Bij politieinvallen in panden in de drie gemeenten is allerlei skimapparatuur in beslag genomen. De politie kan de bende op het spoor naar de aanhouding van enkele Roemenen eind vorig jaar. Hadden betaalautomaten van onbemelde tankstations en winkels geprepareerd, zegt de politie. Ze gingen voornamelijk te werk door eerst in te breken in panden in winkels. Daar vervolgens de skimapparatuur aan te brengen. Ja, zodoende kwamen zij aan de bankgegevens van mensen. En uiteindelijk is ze voornamelijk in Canada en Mexico zijn grote bedragen opgenomen van de rekeningen van die mensen. De politie verwacht dat er nog meer arrestaties volgen.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 Ondanks de vakantie staan er nog 8 files, goed voor 21 kilometer. Enig opvallende file op de A12 in de richting Den Haag. Daar staat tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Die file wordt veroorzaakt door een ongeluk met een vrachtwagen. En daardoor is bij Nieuwebrug de rechte rijstrook afgesloten. In de ideale wereld rij je een stationwagon met maar 20% bijtelling. Maar is die auto wel schitterend vormgegeven? Heeft je auto een groen A-label?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 Villa VPRO. Alice de Bruin. Hele goedemiddag, ik ben terug bij Villa VPRO. Als u ons wilt zien, dat kan namelijk tegenwoordig ook... er staan camera's op ons gericht ook bij de radio. Overal kunt, camera's. Overal camera's, je wordt er gek van. Maar goed, als u het wilt zien, dat is trouwens heel interessant... ga dan even naar www.villavpro.nl. Dan kunt u ook allerlei informatie krijgen over deze uitzending. Degene die u dan nu ziet uh, zijn onder meer Theo Hidema, advocaat. Welkom, meneer Hidema. Dank u. Marielle van Essen, ook advocaat, ook welkom. Goedemiddag. En Wim van der Pol van de misdaadwebsite CrimeSite. Goedemiddag. Ja. En ik wil even met jou beginnen Wim, want ik heb begrepen dat topcrimineel Stanley Hillis, die vandaag is doodgeschoten in uh, Amsterdam, uh, dat jij die ook wel hebt gevolgd of gekend. Ja, behoorlijk, want het is een van de meest markante figuren uit de laatste twintig jaar uh, vaderlandse criminaliteit. Het is een uh, Amsterdammer uit Amsterdam-Noord, die oude uit Noord werd hij genoemd. En hij heeft een... Uh, uh, ze, in het begin uh, deed hij overvallen plegen en uh, had hij een behoorlijke resoluutheid mee. Daar uh, dwong hij erg veel respect mee af in het uh, milieu. En, en zijn maatje toen, dat was de man uh, die later nog heel bekend is geworden, onder de naam Arkan, Jelko Rajnatovic. Dat was een Joegoslaaf die in Amsterdam uh, was aankomen wandelen. En die ging met hem overvallen plegen. Maar toen is hij langzamerhand gegroeid tot een, uh, tot een belangrijk uh, speler in de Ecstasy-productie rond uh, het jaar 1991. En toen is hij daar echt uh, heel erg rijk mee geworden, want dat was in de tijd dat de pillen nog uh, heel duur waren. En uh, hij heeft ook uh, zaken gedaan met uh, de IRA. Uh, althans, dat komt in politieonderzoeken voor, die veronderstelling. En hij was een van de doelwitten van de IRT, het beruchte IRT. Hij uh, had zijn pijlen met name op uh, Ming K. en uh, Stanley Hillers en Jan Vemer gericht. En, en hoe kwam het dat hij nog gewoon vrij was dan, als hij dit allemaal op zijn kerststok heeft? Nou, dat is een van de uh, grote vragen, inderdaad, rondom deze man. Want het is wel een zeker uh, een mysterie waarom hij eigenlijk nooit uh, heel erg lang heeft uh, vastgezeten. Ja, want zijn, zijn naam wordt ook in verband gebracht met Holleder en Enstra. Ja, nou ja, dat wordt dan wel gezegd, maar er is maar eigenlijk heel weinig bewijs voor. De, de achterbankgesprekken van Enstra is uh, het voornaamste uh, bewijs daarin. Uh, dat zegt Enstra dan een keer, dat uh, die oude er ook bij zou zijn... Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ik heb er verder niet veel meer bewijs dan dat over gehoord. Nee, en, en die oude, is dat omdat hij oud is? Of, uh... Hij is er van 46, dus hij is wel inderdaad wat, wat ouder. En hij was ook een beetje op de... zeg maar de, Ik sprak zijn advocaat, die zei dat hij eigenlijk van zijn oude dag aan het genieten was. Okay. En dat hij zich ook, eigenlijk ook helemaal geen zorgen maakte... over de laatste anderhalf jaar, dat ze niet over dreiging gesproken. Maar goed, nou is het wel zo dat uh, wraak uh, een gerecht is... wat je het beste koud serveert, dus... Uh, hij heeft natuurlijk niet alleen maar vrienden gemaakt in zijn carrière. Nee, dus dat uh... lijkt me ook niet. Meneer Hiddema, u als advocaat, heeft u hem ooit uh, gekend? Of misschien ik heeft ben hem ook... wel in de vele dossiers tegengekomen, de periode zoals hij nou geschetst is. Ja. En in de branche zoals hij uit de doeken wordt gedaan. Maar tegengekomen nee, niet letterlijk, ik ben er nooit maar in tegengekomen, de dossiers? Nee, nee, nee, Nou. Ja, ik moet een beetje van de doden niet zo goed zijn. Dus ik kan hier moeilijk gaan onthullen <laughs> hoe ik uh, tot hem gekomen ben. Of hij tot mij vanuit de PV's. Maar heeft hij, heeft hij u ooit als advocaat benaderd? Of? Nee, maar als je een, een groot drugstossier doorpluist... dan kom je een heleboel namen tegen. En er worden een heleboel vingers gewezen onderling. En bij die verwijspartijen, zal ik maar zeggen, is zijn ja. naam ook wel opgedoken. Maar als u dat nou hoort, hè, u bent toch een advocaat die ook een tijdje meeloopt, als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of u ook de oude wordt genoemd in het circuit, dat zou ik niet zo willen zeggen. Maar toch... Zullen we het een beetje prettig houden? <laughs> niet dat ik weet in ieder geval. Sorry, ik wil u helemaal niet beledigen. Ik wil u absoluut niet beledigen, meneer de Maan. Maar toch, uh, uh, hoe, hoe, hoe luistert u nou naar zo'n bericht? Nou, ja, hoe moet je daar naar luisteren? Kijk, in dit milieu hebben zij rancunes een lang leven beschoren. En nou zou je denken: ja, maar als, als, als die man een pensioen is en die gisteren dagen zat. Uh, om hem dan nog een keer hè, fysiek te bejegenen met een echte liquidatie. met alle risico's van dien. dat lijkt me toch ook een beetje. ja, mosse naar de maaltijd. Dus je moet haast wel denken dat er acute rancunes zijn opgewakt. en dat er iets goed mis is gelopen en dat er. Een wraak moet toch wel een beetje... ja, je moet hem koud serveren, maar hij moet nog wel goed leven. Maar het zou toch ook zo kunnen zijn... dat deze man weer in een circuitje terecht is nou, gekomen? Dat denk ik eigenlijk en... niet. Als ik een nee. hele bouwdevolle veronderstelling mag doen... denk ik eigenlijk dat het toch wel weer met, met geld te maken heeft... wat inderdaad verdiend is misschien in het begin jaren negentig... Eh, wat dan al of niet... Eh, ik denk het eigenlijk niet bij Ensta geïnvesteerd uh, zou kunnen geweest zijn... Um, en dat er conflicten zijn geweest over de, over de, de, de investeringen. En uh, dat hij misschien toch, uh, misschien ook andere mensen, daar heb ik wel eens verhalen over gehoord, dat die andere mensen geld of handig heeft gemaakt. Zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Ja, maar het is moeilijk. Heb jij er nog iets over te zeggen of, of ken jij deze man niet uit jouw advocaten bestaan? Nou, ik ben nog maar negen jaar advocaat, dus uh, wellicht was hij toen al uh, richting pensioen aan het gaan. Nou ja, ik heb er geen mening over, behalve dan dat uh, ik wel eens merk bij cliënten cliënt dat de vraag lang kan leven. Het kan best wel iets zijn wat van vijf jaar of langer terugdateert. En dat ze toch denken, nou, uh, als ik maar een tijdje wacht, dan uh, leidt het niet zo snel naar mij terug als het een recente incident is, dan zou natuurlijk de politie makkelijker kunnen stuiten op de dader van die liquidatie. En als het iets is uit het verleden zal het wellicht wat lastiger zijn. Ja, Want vaak, uh, hoe merk jij dat dan in jouw praktijk? Wat dat nog betekent voor mensen? Nou, dat cliënten zeggen, ik uh, kan één jaar zitten, ik kan tien jaar zitten, maar die en die die gaat eraan als ik vrijkom. En dat dat ook nog wel leeft, ja, als cliënten vrijkomen. Uh, ja, of ze daadwerkelijk doen, dus altijd afwachten natuurlijk, maar... Ja, dat zou hier, uh, hier van sprake kunnen zijn, zeggen jullie. Ja, ja het bijvoorbeeld belastende hij, verklaringen, uh, dat kan ook. Hè? Iemand genoemd hebben in een dossier... Uh, waardoor iemand vast komt te zitten voor lange tijd. En die persoon komt na lange tijd vrij. En denkt van, ik uh, ben dat nog niet vergeten... al die tijd in de gevangenis... op basis van jouw belastende verklaring. Mm. Dat is een voorbeeld. Hij ja. woonde trouwens tegenover zijn, een van zijn advocaten... Evert Hinkst, die is in Amsterdam uh, ook doodgeschoten. In de Gerrit van de Veenstraat. En daar woonde hij... Uh, tegenover En toen uh, was de politie, die vroeg hem een keer van, uh, die vroeg hem die avond eigenlijk van, uh, wie is je advocaat op dit moment? dus zei hij, nou mijn advocaat <laughs> die ligt daar tussen de vuilniszakken. Dat was, uh, en, en zijn camerabeelden uh, van zijn huis, die zijn ook gebruikt bij die liquidatie, uh, dat liquidatieonderzoek op Evert Hingst. Okay. Goed, nu is hij zelf uh, het ja. slachtoffer. Oké, okay, gaan we het hebben over een, een ander onderwerp waar uh, jullie je ook druk om maken. Uh, Wilders, Geert Wilders, zijn voorstel om rechters niet meer voor het leven te benoemen. Maar na vijf of zes jaar te bekijken of ze eigenlijk wel zwaar genoeg gestraft hebben. Dus niet te veel voorwaardelijke straffen en taakstraffen te hebben uitgedeeld. En, en, en op basis daarvan eigenlijk zeggen van ja of nee verder met deze rechter. Um, ja, meneer Hiddema, wat vindt u daarvan? Nou, dat vind, vind ik heel curieus, als ik wel mezelf mag betrekken, als iemand die de opkomst van de PVV wenst te beschouwen als een zegen voor de vitale democratie. Laat nou, ik het daar maar op houden. Uh, moet je even slikken met dit soort uitspraken. Uh, het... Verbaast dat u dan? Ik bedoel, u weet ja, wel. Ja, dit het verbaast welke... mij wel, omdat dit helemaal losgezongen is van de realiteit. Als je echt wil dat rechters worden afgerekend... op de zwaarte van de straffen die ze uitdelen... moet je dus een lijstje bijhouden. Dan moeten ze een aantal puntjes halen. Hoe moet dat anders geëffectueerd worden, dat beleid? Nou, stel je de rechter eens voor die, die denkt... oeh, mijn puntjes, die, dat ziet er een beetje schraal uit. Ik kan mijn herbenoeming wel... dan ben je als klant, als je een van de laatste klanten bent... bij dat lijstje, ben je een goede klus natuurlijk. Waarbij komt, het kan ook niet werken, want het is een collectief besluit, een rechterlijk oordeel. De meervoudige strafkant bestaat uit drie rechters. En als die allemaal worden afgerekend op die punten... dan zit er vast wel eentje tussen die zeggen maar ben jij het. ik zit hier altijd te schreeuwen... die straf moet veel hoger, maar krijg nooit mijn zin. En dan word ik ook niet benoemd. Dus hoe, hoe dat moet werken, dat is, dat is volstrekt illusoor. Maar wat je wel krijgt, is dat langs die weg... met herbenoeming en puntensysteem... je alleen maar let op de zwaarte van de straf... zonder dat je aan iemand kunt uitleggen wat het TC behelst. Je trekt de menselijkheid uit de raadkamer. Dat is de kamer waar rechters tot een zinvol oordeel komen. En er zijn al een keer zaken... Die lenen zich er echt toe, maar dat zijn alleen de ingewijden van het dossier die dat kunnen bevatten. Soms dat ja, genade voor recht, maar ook dat menselijke compassie. En met zo'n puntensysteem wordt, wordt dat alles kalt gesteld. Dus dat doet mij pijn. Ja. Dat moet hij niet meer doen. Dat moet hij niet meer doen, dat wordt geen PVV met de komende verkiezingen. Jawel, want hij is de PVV die zorgt ervoor dat de rest op scherp komt te staan. En die zorgt voor de vitale democratie, voor echte liberale partijen zoals de VVD. Ja. Als Wilders er niet was, dan was die partij ook nog steeds aan het verwateren. Ik stem strategisch, maar dit doet me dan eventjes slikken, zal ik maar zeggen. Ja, maar maar het, van het, pool, het, van het zaagt ook aan, aan, aan de, de poten eigenlijk van ons systeem, van ons grondwettelijk systeem... waarbij de rechter onafhankelijk moet zijn... en uh, moet controleren wat de parlementariërs uh, allemaal uh, bekokstoven. Als we nou met de parlementariërs, of met wie dan ook... ook nog gaan oordelen over die rechterlijke macht... dan heb je één poot weggezaagd onder je systeem. Geen het ja, volslagen nou, dat is, is de, de scherm van de Risse? machten, dat is de Montesquieu-historie... daar lig ik niet zo wakker van, want in de praktijk... bemoeien alle poten zich met elkaar. Maar mijn grote probleem is dat je geen zaken kalt kunt stellen en ze ontdoen... en alleen maar kijkt naar de kwalificatie. Dat is moord en dat is met minder dan zes jaar bestraft. Punt in min. Ik noem maar wat. Ja, Ik heb moorden meegemaakt. Nou, dat is een hele delict. Die met drie jaar zijn afgestraft. Omdat het aandeel van de betrokkenen zo gering was. Hij alles had geprobeerd om die moord te voorkomen, was een toch met de hele familie is opgestoomd waar het jongetje woonde van het verkeerde geloof. die afgestraft moest worden. En onderweg steeds heeft geprobeerd om die familie tot kalmte te maken. Ja, dus kan je niet zo zwart-wit. Zwart en uiteindelijk is hij veroordeeld omdat hij met al die moordenaars. want die hebben dat huis bestormd. En, uh, ja, het, het subject van hun agressie, de, de, de, de bruidegom, die werd in zijn halletje met zeven messen kal gesteld onmiddellijk. En die jongetje van mij stond er met te kijken in zijn auto. Want die is helemaal niet meegegaan. Die heeft met al die auto's de inzittende zijn auto trachten te kalmeren. Maar uiteindelijk werd hij afgerekend op het feit dat hij toch daar naartoe is gereden. En dus die moordenaars had gefaciliteerd. Maar de rechters vonden het zo sneu. Omdat hij eigenlijk tegen heug en meug ja. had te proberen te redden. wat het te redden viel. Uiteindelijk toch onder die kwalificatie gebukt moest gaan. Want is en blijft moord. Medepleeg. Toen gaan ze hem drie jaar. Kijk, als je dat de PVV uit moet leggen, dat die zaken zich ook kunnen voordoen... dan is het misschien goed als ze nog eens eventjes dat achter hun oren gaan krallen. Dat snappen ze best. Maar het is verkiezingstijd. Ja, ja het is dus een uh, proefplonnetje. Dan worden de dingen scherp gesteld. Maar nu trek ik mij dit een beetje aan, zoals u merkt. Marielle van Nessen wilde er nog wat over zeggen ja, advocaat. Ik, ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waar Wilders mee bezig is... want hij is toch zelf op dit moment ook verdachte... dan zou je toch denken dat hij toch niet uh, staat te betogen... dat de rechters maar zo hoog mogelijk moeten straffen... omdat ze aan een soort quote moeten voldoen. Want dan zou hij zelf dan ook uh, behoorlijk bij uh, nou, naden ondervullen. Maar daarnaast collega, het, dat, als ik nog even mag uitspreken... Ja, ja, ja, ja. ik heb net ook keurig geluisterd... Uh, daarnaast begrijp ik niet zo goed wat zijn doel is. Wil hij nu de, de kwaliteit van rechters uh, verbeteren met dit plan? Ik denk dat de kwaliteit van een rechter niet af te meten is aan de hoogte van de straf die hij oplegt. Mijn collega meester Hiddema heeft daar natuurlijk een mooi voorbeeld van gegeven. Uh, daar zou een hogere straf wellicht een slechtere kwaliteit van uitspraak betekenen. Dus ik begrijp dat niet. Of wil hij misschien iets anders daarmee bewerkstelligen dat in algemene zin de straffen hoger worden. Nou ja, die discussie die uh, leidt iedere zoveel jaar weer op. Van Moeten de straffen niet omhoog? Uh, Moeten rechters niet aan een minimum uh, straf verbonden worden? Ik vind dat die, dat die discussie ook daar gevoerd moet worden en niet bij de vraag of een rechter afgerekend moet worden op de hoeveelheid straf die hij oplegt. Ja. Dus toch kwalificatie, kwalificatie een proefballonnetje vlak voor de verkiezingen? Nou, nee, dat, dat hoeft niet. Kijk, er wordt hier gezegd: Wilders is inconsequent. Hij zelf wil vrijspraak en anderzijds wil hij een hoger tarief. Ja, dat hoger tarief geldt natuurlijk alleen voor zaken waarbij een bewezen verklaring komt. Wilders wil niet zeggen: niemand mag weer worden vrijgesproken. Ik dus ook niet. stijf voor zich. Zo werkt het niet. Ja, maar, maar ja, dat zegt hij wel. wel de rechter moet die, voldoen wel... aan een bepaald kwotum. Ja, nou, dat is eigenlijk zijn stelling. Ja, nou, dus ben ik het ook minder vrijspraken anders redden ze die kwotum nee, niet. Nou, dat, Nee, natuurlijk niet dat puntensysteem. Als je dan zo ver komt, moet je dan wel inrichten... aan de hand van de zaken die bewezen zijn. Vrijspraken tellen niet mee, dat kan natuurlijk Nee, niet. maar dat maakt u ervan. Dat is, daar is wel een mannen te passen. Maar waar het over gaat, dat is de principiële vraag... moeten rechters onafhankelijk blijven? Of moet je ze gewoon benoemen? En dat is niet zo idioot, dat gebeurt in Amerika ook. Uh, dus het is maar waar je voor kiest. En uh, ik denk dat een heleboel potentiële PVV-aanhangers het helemaal niet zo gek vinden dat ze recht is toch een beetje afrekenen op uh, ja, gevoerd beleid. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben. Maar zoiets patenissigs is het ook niet. We gaan het hebben over Fred Teven. Want Fred Teven kwam eind vorige week... de staatssecretaris is dat voor de VVD. Uh, van Justitie die kwam ook met een plan. Hij heeft bekendgemaakt dat hij... TBS wil aanscherpen. Alle regelgevingen daarom trend. Het is zo dat nu per jaar... Uh, 70 mensen uh, een uh, psychiatrisch onderzoek weigeren... in het Pieter Baan Centrum. Dan kunnen ze geen TBS uh, opgelegd krijgen. Daar gaan ze meestal... Uh, gelijk door naar de ge gewone gevangenis. Voordat we het erover gaan hebben, gaan we even luisteren naar Fred Teven... hoe hij dat vorige week zei in het uh, programma Nieuwsuur. Ja, het voorstel wat er nu ligt is om te zeggen... laten we op twee manieren daar wat op doen. Laten we kijken of er oude psychologische onderzoeken zijn... Anders. GGZ-onderzoek is gepleegd, oude dossiers waar iets uit op te maken is over de geestestoestand van iemand. En twee, wat je kunt doen is mensen langer in het Pieterbaancentrum centrum observeren, ook tegen hun wil. Ja. Gewoon dat Pieterbaancentrum als huis van bewaring eigenlijk aanwijzen. En dat in combinatie met elkaar zou kunnen betekenen dat rechters toch meer mogelijkheden hebben om toch de TBS op te leggen. Ja, waar die het dan over heeft, Fred Teven, de staatssecretaris... is dat als je inderdaad niet wil meewerken... aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieterbaancentrum... dat je dan eventueel de oude dossiers... Hè, als je ooit bij een psychiater bent geweest... dat je die dan kan opvragen en die dan gebruikt in het hele proces. Um, ja, ik ga maar even naar de, eerst naar de advocaat aan tafel. Marielle van Essen, is dat een... Ja, ja ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed... want Fred Teven is zelf ook officier geweest. Dus die moet toch ook weten dat... Uh, de rechtbank gewoon ambtshalve toch tbs kan opleggen... zonder dat er een deugdelijke rapportage aan de grondslag ligt... of wellicht een te oude rapportage is. Ik vind dat overigens een hele dubieuze uitspraak, een dubieuze ont ontwikkeling. Want ik vind eerlijk gezegd dat een rechter niet in staat moet worden geacht... als deskundige te oordelen of iemand uh, gebrek in zijn geestesvermogen heeft... om dan vervolgens te oordelen dat iemand tbs hoort te krijgen. Maar dat het kan, dat het nu al kan, dat is een feit. Dus... Ja, maar de... maar, maar zeg, zeg je nou eigenlijk dat het niet nodig is omdat een rapport van het Pieter Baan Centrum te krijgen... om TBS op te leggen. Ja, hoe ziet meneer Teven het voor zich dat iemand wordt opgenomen... en hij wordt gedwongen om mee te werken aan zijn onderzoek? Je kan iemand niet dwingen om op een stoel te gaan zitten... en om over zijn zielenroorselen te praten. Nee, te dat, praten. Dat, precies, dat gebeurt nu ook heel vaak. En daarom zegt Teve... dan wil ik gewoon oude psychische, of psychiatrische rapporten... of medische rapporten kunnen gebruiken. Ja, dat lijkt me wel een probleem. Je hebt natuurlijk het medisch beroepsgeheim. Je kunt niet zomaar ieder rapport in gaan zien. Er zou er een regeling voor moeten komen. Maar dat kun je wettelijk aanpassen. Dat zou wettelijk kunnen worden aangepast. Maar dan zit je ook nog met het probleem... dat dan, uh, dan eigenlijk uh, mensen, uh, als ze dat ze bijvoorbeeld zouden toestemmen... dan gaan ze ook meewerken aan hun eigen veroordeling. Dat is natuurlijk ook een, een principiële uh, zaak uh, die erbij kan komen... als je bijvoorbeeld uh, toestemming geeft om je, je, je doopceil, medische doopcel te lichten. Ja, ik, ik vind het allemaal een beetje kraken. Ik, ik heb er niet zo'n uh, goed gevoel bij eigenlijk nog. Ik zie dat het niet zo uitgewerkt. U als advocaat? Ja, de mening van Theo, dit plan hakt er een beetje in bij de mensen... omdat ze ervan uitgaat van het grote vooroordeel... dat je alleen maar TBS kan krijgen als je meewerkt aan onderzoek... en dat er multidisciplinaire rapportages zijn verricht... en dat je het Pieter Baan Centrum is geweest. Alle drie is niet waar. Je kunt een theorie zonder dat er één psychiater naar je heeft gekeken... op basis zelfs van een autoreclanceringsrapport van tien jaar oud... Kan je, naar het rechters, kan je dan zeggen je krijgt toch TBS... ook al hebben we geen enkele indicatie van een echt... Nou ja, multidisciplinair gehalte. Dat niveau is nooit bereikt. Nou, wat, wat, wat Theo nu wil... dat is zegt dat hij gebruik wil maken van oude rapportages. Wat ik u zeg, dat mag al lang. De rechter mag best gebruik maken van rapportages... en strafdossiers van tien jaar oud. En zelfs van het niveau ja, van de reclossieringsrapport. Maar, maar komt hij dan met iets tegen wat al ja, een praktijk hij, is? Nou, hij, ja, ja, nou kijk. Uh, wat, wat hij nu wil is dat... en daarmee wordt het onder de mensen gebracht... ook al is de man weigerachtig... om zich te laten onderzoeken of zichzelf te laten opnemen... moet hij tbs kunnen krijgen. Nou ja, dat is een krachteloos verhaal. Dat kan al lang. Maar wat, wat ik nu... Uit beluisteren is dat hij dan de opnamecapaciteit van het Pieter wil aanwenden. Om, ja. om het als huis van bewaring te gebruiken. Om het als huis van bewaring te gebruiken. Nu mag iemand tegen zijn zin, want er gaan een heleboel tegen hun zin toch er hoor. Je moet niet denken dat als je zegt, ik wil niet dat Pieter Baan er niet naartoe gaat. Er komt een busje, je wordt opgesloten en je wordt zeven weken bekoekeloerd. Maar wat zegt hij dan eigenlijk nu tegen als hij zegt van dat zou je meer als een soort huis van bewaring Nou, dan wilde ze maken. er waarschijnlijk nog langer, nog langer hebben, in oude. de hoop dat ze breken. En, en dat, dat ze langer wel langer op onderzoek doen. en uh, proberen ermee te praten. Maar daar is het Pieter we zijn er niet blij mee. Want dan zitten ze met een heel legioen weigerachtige types. Dan krijg je een geweldige prestigiestrijd. Van, oh, mag ik zeven weken en nog zeven weken? Nou, we zullen eens kijken wie hier de sterkste is. Ja, maar Teven zegt... Uh, want het ging natuurlijk over nog meer zaken rondom TBS. En ik heb dat interview terug zitten kijken vanmorgen. En Teven zegt ook, ja, we doen het. We hebben dertig jaar lang vooral gekeken uh, naar uh, zeg maar de daders. En alles daaromtrent. En nu wil ik het gewoon ook opnemen voor de slachtoffers. Ja, ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden, maar daar komt het wel beetje op neer. Ja, en dan uh, moet ja. je dus uh, ketelmuziek gaan spelen om uh, dingen voor te stellen die lang kunnen. Hè? Nou, ja, hij, is nu gewoon, hij is nu aan de macht en hij denkt ik ga het gewoon veranderen. Nee, maar ik ja, heb maar... wel het gevoel dat Teve een beetje voor de bühne ook natuurlijk Eerst was het zo, uh, hoezo TBS? Uh, dat, want de mensen denken vaak tegen verkiezingstijd dat TBS een halfzachte maatregel is. Die hebben veel, liever twintig jaar de bakken. Dus, daar is ook op getamboreerd door politici. Uh, zo lang mogelijk te bakken. Willen ze niet meewerken? En dat, dat Pieter Baans, en die psycholoog, een softe bedoeling. Lang de bakken. Nou zegt hij, ik ga naar de slachtoffers kijken... en ik wil zorgen dat ze tbs krijgen. Wat is dat nou weer voor onzin? Een heleboel slachtoffers zitten in de zaal... en die horen dat iemand krijgt zes jaar de tbs. En die zijn helemaal niet content. Die horen op veel liever vijftien jaar. Dus hoe weten mensen naar de zinbaak? Maar het gaat steeds langs de weg van inspelen op vooroordelen... die juridisch helemaal niet... Ja, gewoon hout En dat is storend. Ja, bovendien is het zo dat... Uh, wat men ook niet moet onderschatten... dat als iemand daarvoor kiest om zich niet psychiatrisch te laten onderzoeken... dan loopt een verdachte daar dus het risico mee om een forse straf te krijgen. Omdat de rechtbank dan zegt, en dat motiveren ze ook vaak zo in het vonnis... Van ja, u biedt ons niet de gelegenheid om, om inzicht te krijgen in uw geestesvermogen. Dan hadden wij u wellicht verminderd toerekeningsvatbaar kunnen worden. Of wellicht volledig ontoerekeningsvatbaar. En had wellicht de straf veel lager of misschien wel niet heel kunnen zijn. En had u misschien wel na een paar jaar behandeling weer buiten kunnen staan. U biedt ons die gelegenheid niet. Dus wij kunnen alleen maar puur kijken naar wat voor een straf is passend op dit delict. Ja, en dat, dat gebeurt ook. Dan krijgt iemand een fors hogere vrijheidsstraf. En nou ja, die zit hij dan uit. Maar dat is wel de keus van die verdachte. En ja, zoals meester Hiddema ook zei... Um, de vraag is waar slachtoffers meer bij gebaat zijn. Die onzekerheid van iemand krijgt TBS... maar kan misschien met een beetje manipuleren naar drie jaar buiten staan. Of nee, iemand krijgt gewoon bang. Twaalf jaar of achttien jaar mm. moet daar een derde van uitzitten... en gaat dus minimaal zoveel jaar achter de ja, tralies. Ja, maar komt dan wel onbehandeld weer op straat. Ja, maar... Dan, als je kijkt ook naar de cijfers die Teven uh, aangeeft in dat interview, over hoeveel mensen na de TBS-behandeling weer in de fout gaan, dan moet je toch ook van die TBS-behandeling niet zoveel verwachten. En als hij dan toch zo graag die vergelding wil, en dat zo belangrijk vindt voor de slachtoffers, dan vind ik ook dat je consequent zijn en zeggen: hup, iedereen achter de tralies die het fout doet, want TBS heeft toch niet zo heel veel zin. Ja, want die cijfers waren niet zo best, begrijp je. Ja. Nee, ik geloof binnen tien jaar, 40% uh, weer terug uh, in het criminele circuit. Ik weet niet hoe hij dat heeft berekend, overigens, maar ja. even uitgaande van de juistheid van die cijfers. En, en dat hij zegt van je zou ook uh, met dwang medicatie moeten kunnen toedienen. Ja, want dat is ook vaak wat er gebeurt. Hè? Dat, dat uh, mensen weigeren, de, de criminelen, om, om uh, medicamenten, antidepressief of wat dan ook te slikken. Dat gebeurt nu ook hoor. Ja, dat ja, dat gebeurt kan nu, ook. Maar met, met dwang gebeurt ook Jazeker. al. Is meneer Teven zo slecht op de hoogte? Ik weet helemaal? het niet, u moet hem maar eens uitnodigen. Want we ja. hebben in wat een hele rol van dit soort maatregelen, kunt u die eens evalueren. Eens wat er vorig jaar ooit van terecht is gekomen. En twee, hier, wat bedoel je nou precies? Ja, maar ja, maar goed, misschien iemand... gebeurt het in de praktijk, maar wil hij het dan ook wettelijk nu vastleggen? Ik Is dat dan niet. een goed idee? Ja, ik, medicatie? Ja, maar... Nee, ik, ik snap ja. niet, hij wil iets vastleggen wat er al ligt. Als iemand ook bijvoorbeeld niet meewerkt en zijn medicijnen niet neemt... dan komt er een rapport na twee jaar naar de evaluatie... en dan zeggen ze, ja, deze meneer werkt niet mee. In het ergste geval gaat die man daardoor naar de longstee... als hij dus onbehandeld blijft en dus niet genezen Dus er zijn al middelen, zegt u eigenlijk? Ja, er zijn genoeg middelen en genoeg consequenties. Wim van der Pol? En een heleboel mensen werken ook vrijwillig mee aan uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...testosteronverlagende middelen, uh, dat soort dingen voor, voor zedendelinquenten. Nee. Ja, maar het gaat hier natuurlijk om mensen die niet mee willen merken. toch? Nee, maar goed. Nou, maar, die nee, krijgen maar... dus gewoon een pil tussen de kaken geduwd. Ja. Hou het nou maar simpel. Maar de... Als, als iemand wanen krijgt en als iemand schizofrene neiging heeft wanen, ...dus echt gevaarlijk wordt, ook voor zichzelf. En als hij zelf te lijf gaat of zelf mutilatie dreigt... ...dan krijgt hij gewoon een pil tussen zijn kiezen. Als je dat nou wil of niet. Ja. Ja. Maar er ja, wordt ook gedaan, is zo iemand dan blij, want die wordt weer rustig? Heel veel TB's'ers willen ook gewoon best behandeld worden. Dat is ja. ook er wordt een beetje een schrikbeeld van geschetst af en toe. Nou, ik merk in mijn cliëntelen. Dat de angst voor TBS is enorm, omdat u moet zich voorstellen: als je vastzit, ben je overgeleverd aan anderen, volstrekt nee, afhankelijk. En het aantal de onwetendheid, jaren tbs neemt de onwetendheid toe. van wanneer waar, waar ja. het eindpunt is, ja. is vaak erger dan dat iemand precies. de ja. onwetendheid dan maar neemt. En mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn, maar willen weten hoeveel jaar ze is, moeten die zitten. Die ook, omdat ze gewoon niet een uitzichtloze positie willen hebben. Goed, nog heel eventjes tot slot, want uh, dat was vanmorgen ook nog wel een nieuwtje wat, uh, waar we het over hebben gehad. Dat uh, Oscar Hammerstein, kent u die meneer uh, Hiddema? Die woonde bij mij in de buurt, dus ja. we, we loopt elkaar wel eens tegen het lijf. Precies, en heeft u ook al van hem gehoord dat uh, er beslag is gelegd op zijn bankrekening, zijn huis en zijn auto? Ja, je hele feestje Dus dat, dat is ook wat moois. Ja, ja ik heb het ja, gehoord, gelezen, ik heb een, hij, hij heeft niet in paniek gebeld nou. Er nee. staat de er op de stoep. Nee. Ja, sneu. Ja, want dat heeft, heeft te maken allemaal, dat voert misschien te ver om het helemaal uit te gaan leggen. Maar er is een zaak geweest, die heeft hij eh, niet goed behandeld, zegt de tegenpartij. En die eist nu 7 miljoen euro van hem. Ja. Is dat iets waar je eh, toch wel even nou, heel ja, erg van schrikt als advocaat? Als, als het een beroepshout is geweest, wij, wij als advocatuur, wij zijn alle verplicht verzekerd hoor. Dat helse bedragen voor het geval wij een beroepshout mochten maken. En in deze zaak heb ik begrepen, heeft de verzekeraar 200. 50.000 euro uitbetaald is. Het tot een schikking geraakt op dat punt. Dus waar meneer nou opnieuw denkt... Uh, ik weet het niet waar hij die vordering vandaan had... maar er komt nu een kort geding... en dan moet hij van goede huizen komen, denk ik... om na al die tijd tot zo'n extreem bedrag te geraken. als ja, dus is het eerst eens wat wordt op 250... Dat denk ik wel, is die, die man die geurt uh, zijn oude advocaat geen onbekommerd feestje. Dat is een... Goed, mag ik u danken voor het uh, meepraten vandaag in Schuld en Boete. Wim van der Pol van de misdaad website Crimesite. Uh, de advocaten Theo Hidema en Marielle van Essen. Dank jullie wel. En hier zit Tim Overdiek voor het Radio 1 Journaal. Ja, Libië is de, de rode draad in de uitzending. Het is voor een nieuwsprogramma zo frustrerend... dat je geen mensen daar op de grond hebt... ter plekke om te vertellen wat de feiten zijn. Vandaar dat we hier op de redactie dubbel zo hard werken... om die feiten goed op de reis te krijgen. En niet alleen dat, we hebben heel veel verschillende invalshoeken. We gaan het hebben over de stammen, de oliebelangen... de Nederlandse toeristen die daar aan het rondreizen zijn. Alles over Libië komen te weten. En vooral zou ik blijven luisteren... om te luisteren naar het levensverhaal van meneer Hillers... 65-jarige man die ons ontvallen is in Amsterdam-Oost. Die ken je misschien beter bij de naam Stanley Haag. Ja, we hebben het er net crimineel. uitgebreid oh. over gehad hier nou, aan nou, tafel. We weten nog veel meer straks vanaf half vijf. Eerst het hoofdpunt van het nieuws. Onno Duif van Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar Libië. En ook heeft het 150 Nederlanders in Libië opgeroepen het land te verlaten. Ook vandaag zijn er weer zware onlusten in het land. In verschillende steden staan overheidsgebouwen in brand en wordt geplunderd. In de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer is topcrimineel Stanley Hillis geliquideerd. De dader of daders zijn spoorloos. Hillis werd in de jaren 80 bekend in de onderwereld... en werd groot in de organisatie van de ook al omgebrachte maffiabaas Klaas Bruinsma. Verder zou hij een handlanger zijn van Willem Holleder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 Ondanks de vakantie staan er toch nog 15 files bij elkaar opgeteld. 52 kilometer. Opvallende files op de A12 Den Haag-Arnhem. Richting Arnhem, de Oosterbeek, nog 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open. En op de rijbaan naar Den Haag, daar staat tussen Harmelen en Nieuwebrug 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daardoor is bij Nieuwebrug de rechte rijstok afgesloten.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 Goedemiddag, het lijkt de week van Libië te worden. Van alle Arabische leiders die onder druk staan... is Gaddafi degene die er het hardst tegen aangaat op het moment. De hele uitzending door praten wij over zijn optreden... en over de gevolgen die de onrust heeft voor Europa. Behalve in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... gebeurt er ook veel in Kunduz, de Afghaanse provincie... waar Nederlanders naartoe gaan. Na vijf proberen we een antwoord te vinden op de vraag waarom het daar steeds gewelddadiger wordt. In de Tweede Kamer wil dat premier Rutte zich verantwoordt over de kersttoespraak van de koningin. Geert Wilders zegt zo meteen alvast hoe hij erover denkt. Van hem mag ze zeggen wat ze wil. En we zijn bij de presentatie van een nieuw automerk van BMW in München... dat de autofabrikant een groener imago moet bezorgen. We zijn er tot half zeven vanavond. De eerste situatie in Libië die wordt dus steeds chaotischer. Het gezag van kolonel Gaddafi vertoont barsten. Libische diplomaten in het buitenland trekken hun handen van hem af. Maar ook de Libische minister van Justitie daar heeft ontslag genomen. Gaddafi lijkt het nog wel voor het zeggen te hebben in het centrum van Tripoli. Daarbuiten is onduidelijk wie het voor het zeggen heeft. Demonstranten beweren dat ze de stad Benghazi onder controle hebben. Ook in de stad Misurata zou afgelopen nacht massaal zijn gedemonstreerd. In Tripoli wordt grof geschut ingezet tegen de demonstranten, vertelt een Amerikaanse Libiër tijdens een telefoongesprek met zijn broer. From there they moved and I could actually hear them. They were like so close. Listen to that. Yeah, I can hear the gunshots. Yeah, yeah, wait Yeah. Yeah. Now this is this shit this is bullshit. This is heavy weaponry. I'm talking about heavy artillery. Zware artillerie. Volgens Al Jazeera zijn er ruim 60 doden naar de ziekenhuizen gebracht. En de demonstraties houden aan. Veel informatie, beelden en geluidsfragmenten komen via het internet naar buiten. En daardoor is het lastig de betrouwbaarheid te beoordelen. Er zouden bijvoorbeeld minstens twee politiebureaus in brand zijn gestoken. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Het ministerie van Buitenlandse Zaken hier ontraadt reizen naar Libië... en roept Nederlanders op Libië te verlaten. Naar verluid zijn afgelopen weekend al Nederlandse gezinnen vertrokken. Nederlandse bedrijven die actief zijn in Libië bekijken... of en hoe zij hun mensen kunnen terughalen. En over de situatie daar praten wij verder met Bertus Hendrik. Ver Hendriks, verbonden aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen. Klingendaal. Goedemiddag Bertus. Goedemiddag. Ja, na Egypte, waar wij weken met jou over hebben gesproken. Nu dus uh, Libië. W wat zijn jouw laatste berichten uit Libië? Nou ja, ik zit in dezelfde situatie als jullie, vooral afhankelijk van uh, berichten die uh, via Al Jazeera Arabic uh, voornamelijk komen. Um, en, uh, want op de officiële uh, uh, Libische televisie, daar heb ik alleen maar uh, hele mooie plaatjes. En, uh, en nog een keer de herhaling van een toespraak uh, van Sef al Islam van, van vannacht. Um, ja, de indruk die er toch vanuit, uh, komt, uh, vanaf komt is dat het verzet zich uitbreidt. Al Jazeera laat heel veel mensen via de telefoon aan het woord. Uh, uh, en ook uh, voorbeelden van wat jullie net hadden van uh, die Amerikaanse Libiërs die zijn broer aan de telefoon en hooi op de achtergrond uh, geweerschutten. Dat soort uh, geluiden die uh, zie je en hoor je... Dus ook op El Jazeera en steeds meer mensen eh, die komen naar buiten en die eh, spreken zich uit tegen het regime. Maar het regime houdt ook die uitzending in de gaten. Want er was nu net een bericht dat iemand die op El Jazeera had gesproken dat daarvan nu het huis omsingeld is door eh, de, de politietroepen van, van Gaddafi en dat die wordt bedreigd. Dus eh, het, het is duidelijk dat de spanning aan het oplopen is en het is ook duidelijk dat eh, de, de, laten we zeggen, de opstand niet alleen maar woedt in het oosten van het land, in, in Syrenay. He, de, ...waar Benghazi de belangrijkste stad is... ...maar ook in uh, Burgten uh, in het Westen, uh, waar uh, tot nu toe t, uh, in Tripoli zelf... ...waar Gaddafi een paar dagen geleden nog zich uitbundig liet bejubelen... ...door zijn uh, medestanders in een open auto in het centrum van Tripoli... ...daar wordt nu ook uh, gedemonstreerd en in brand gestoken. En wat is jouw indruk? Want je zegt steeds meer mensen sluiten zich aan bij de demonstranten. Uh, gaat dat vanuit een organisatie of is, is het een spontaan protest? Nee, het is net zo'n beetje als in, in Tunesië en in, in Egypte. Er zijn groepen die al jarenlange grieven hebben. Dat zijn mensenrechtenorganisaties, maar met name in het oosten... ook mensen die te lijden hebben gehad onder de marginalisatie. Ze hebben niet zo geprofiteerd van de, de rijkdom van de olie... dan in, in, in het westelijk gedeelte. Er zijn islamitische groepen. En dan met name één groep die in de jaren negentig heel actief is geweest. En uh, dat is de Libische strijdgroep, ofwel de Katila groep in het Arabisch genoemd. Dat is interessant, want uh, wat daar gebeurd is in de negentiger jaren. Uh, dat, uh, dat is een soort openlijke gewapende opstand geweest. tegen het regime van Gaddafi. Dat heeft tot op de dag van vandaag nog invloed. Want uh, zo'n uh, 15 jaar geleden, toen die uh, opstand er was. Uh, toen is die genadeloos uh, neergeslagen. Er zijn ook uh, zo'n 1200 en meer mensen die zijn gevangen genomen. En in 1996 heb je een opstand gehad in die gevangenis in de Abu in Tripoli, waarbij 1200 van die gevangenen zijn omgebracht door het regime. En dat, dat, heeft, dat werkt er op de dag van vandaag door. Want die hebben allemaal families en die hebben allemaal eh, verwanten... die daar heel woedend over zijn. Dus dit is een en, verlaten wraakactie eigenlijk? Nou... Uh, niet helemaal, maar het, is, dat is natuurlijk, het voedt natuurlijk wel het ressentiment tegen het regime. En de ironie daarvan is dat nog recentelijk de laatste gevangenen... die tot die groep horen zijn vrijgelaten. Want Gaddafi weet ook wel dat daar uh, gevaren dreigden... door dat soort verankunen uh, uh, uh, en, uh, en wraakgevoelens. En die heeft uh, de laatste tijd een verzoening bereikt... met die uh, uh, Libische uh, uh, strijdgroep, en die islamistische opstandgroep. Uh, en uh, daarom waren die laatste gevangenen vrijgelaten. Alleen... De, de onvrede over de compensatie. die hij aan die 1200 families zou gaan betalen. die heeft in deze sfeer geleid. dat die families in Benghazi. vorige week de straat op zijn gegaan. opgetrokken naar het Hof. En die opstand. of die, die, die, die, die, die optocht is steeds groter geworden. Er hebben allerlei andere mensen zich daarbij aangesloten. want zij zijn niet de enige die heel veel onvrede hebben met het regime. En ja. dan is Tunesië. dat was dan natuurlijk. Weer, en, en Egypte. dat waren natuurlijk weer de extra vonken. die dit ressentiment. Maar hoe weet jij dat, dat die groepen en families erachter zitten? Want dat komt wel uh, naar buiten met, met die mensen zelf... Ja, er zijn, uh, goed, dat gaat allemaal via familie van en vrienden van, dat soort dingen. Dat is allemaal niet uh, heel erg uh, makkelijk te verifiëren. Maar uh, dat er dus, uh, uh, wat, wat bekend is, is dat uh, Gaddafi met die groep, uh, die islamitische uh, gevechtsgroep... Uh, de, de Mouqatila in het Arabisch, of in de LIFG in de Engelse afkorting... Uh, daarmee, uh, daar is zelfs een conferentie aan gewijd uh, vorig jaar... om te vieren dat hij daarmee een overheid overeenstemming had bereikt en dat die mensen het geweld hadden afgezworen. En er zijn onderhandelingen geweest, dat weten we, met ongeveer 1200 families. Dat betekent ook dat dat, uh, ge, de, dat, dat getal van die 1200 doden van 1996 uh, moet kloppen. Ja, maar dan uh, is het toch niet logisch dat ze er nu achter zitten... als ze vrede hebben getekend? Nee, maar kijk, dat is natuurlijk ook een vrede uh, die je al eens sluit... omdat je denkt van, ik heb het uh, wij redden het niet... we moeten misschien maar een deal sluiten met het regime. Maar dat regime is natuurlijk niet populair geworden in al die tijd... En eh, het, zijn, het zijn niet alleen maar deze groeperingen die erachter zitten. Er zijn eh, in de jaren negentig, toen de, de regering deze groep... Eh, ging achtervolgen, toen gingen de bombardementen gevoerd worden... in de Groene Bergen, Djemal al akhdar waar een soort guerrillaactie was... in de stad Darna, die nu een van de bronnen is van het verzet... die werd ontzettend eh, belaagd door de regering. Dus dat, dat heeft natuurlijk ook bij mensen... die helemaal niks met die groep te maken had. Ongelooflijk veel eh, woede en, en on, onvrede met dat hele regime... En vandaar dat het vanuit het oosten is begonnen. Maar het beste feit dat het niet daardoor alleen verklaard kan worden... is dat het ook in het westen, tot in Tripoli zelf, weerklank heeft gevonden. Dus het zijn een samenkomen van langer sluimerende uh, ontevredenheid met het regime. Dezelfde jongeren op grote schaal die in, in Tunesië en in Egypte zich hebben gemanifesteerd... manifesteren zich hier. Mensenrechtenorganisaties, uh, ballen, uh, ballingen van, van buiten mengen zich erin. Dus het is een een hele brede coalitie die zich daar uh, tegen uh, Gaddafi aan het keren is op dit moment. Waarvan de zoon Bertus uh, gisteravond in een toespraak op televisie waarschuwde voor een burgeroorlog. Kijk jij ervan op dat die zoon Save El Islam dat deed en dat niet Gaddafi zelf? Uh, in beeld misschien. Nee, want de, de boodschap was eigenlijk tweerlei. Het was een poging van hem, het was een heel interessante toespraak. Hij zat er uh, heel rustig bij en uh, sprak in, in gewoon dialect-Arabisch. De het, het dialect van Libië, niet in het Hoog-Arabisch wat je meestal krijgt bij dit soort officiële toespraken. En zat even uit te leggen: jongens, vanavond wil ik het over de waarheid hebben. We kennen elkaar. Wij We weten allemaal: Libië is niet Tunesië en, uh, en, en Egypte. Libië is een land van stammen en wij zijn bij de gratie van die stammen die met elkaar een deal hebben gesloten, zijn we één land geworden. Dus het, het is uh, als jullie niet willen wat ik nu voorstel en dat kwam nu met een hele serie uh, hervormingsvoorstellen en daarom is hij denk ik naar voren geschoven, want hij is de zoon die geldt als de hervormer en die misschien nog het tij zou kunnen keren. Nou, dat heeft hij maar geprobeerd. Is, dat, is, is, is hem dat aan het lukken, Bertus? N nee, dat nee. geloof ik niet, want de, uh, hij heeft ook uh, gezegd, de, de, de, al die de berichten over die doden waren overdreven, hij heeft zich niet geëxcuseerd voor die doden, er waren er waren wel fouten gemaakt. Uh, hij beweerde ook uh, dat die huurlingen. Uh, dat die in het leger. waar de mensen zich ontzettend woedend over maken. dat Afrikaanse huurlingen worden ingezet. om Libiërs te doden. dat die juist ge gehuurd waren door de oppositie. Uh, hij, het is hem niet gelukt. en uh, het zal hem ook niet lukken. En de onrust gaat verder. Bertus Hendricks van ja, Klingendaal. Hartelijk dank. In Amsterdam is vanmiddag Stanley Hilles doodgeschoten. Beter bekend als Stanley H. Wie was hij? Waarom is hij vermoord? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Verkeersinformatie krijgt u van John Sohoka. Ondanks de vakantie 15, files, schot voor 55 kilometer. Probleem op de A12, dat de A12 richting Utrecht... komen we vanuit Den Haag bij Woerden. Stad 4 kilometer, daar is een vrachtwagen gestrand... en die blokkeert daar de rechter ook. En richting Den Haag, tussen Harmelen en Nieuwebrug, 10 kilometer. Daar is een vrachtwagen, Het ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... die heeft daar de vangrail flink beschadigd. Daar is de rechterreis ook afgesloten. U kunt er ook het beste bij knoop het Oude Rijn omrijden via Gorkum... over de A27 en de A50. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd bij Schiedam. Daar staat inmiddels drie kilometer. Er zijn twee rijstoken afgesloten. Al het verkeer wordt er omgeleid via de af naar oprit Schiedam. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. En Gerrit Hiemstra, uh, onze weerman. Gerrit, ik heb me vanmorgen behoorlijk verslikt. Toen ik uh, naar buiten liep. Blauwe hemel, stralend zonnetje met de hond. Maar het bleek uh, bitterkoud te zijn. Dat had, ja. had ik niet op gerekend. Nee, dat klopt. Er zullen veel mensen zich geen verkist hebben. Want uh, buiten... Lijkt het mooi van achter het glas, maar het is toch wel erg koud. Ja, hoe kan dat daar? Nou ja, dat komt omdat er, uh, de kou, de temperatuur, die uh, speelt natuurlijk een belangrijkste rol. Maar dat is in combinatie met de wind. Want hoe harder het waait, hoe kouder het aanvoelt. En uh, ja, daar hebben we ook een uh, soort, uh, soort, soort maat voor ontwikkeld. Het heet de wind chill. gevoelstemperatuur. Uh, de gevoelstemperatuur uh, in goed Nederlands. <laughs> en... Uh, ja, dan hoe harder het waait, hoe kouder het aanvoelt, daar komt het eigenlijk simpel gezegd op neer. Want kan er zo'n groot verschil maken dat als, dat als die winter niet geweest was, dat het dan inderdaad een, een dag zou zijn geweest uh, zonder jas, zonder winterjas? Nou, dat nou ook we niet nee. hoor. Maar bij temperaturen die we nu hebben, zo rond het vriespunt op dit moment, uh, net iets eronder, uh, is het verschil. Uh, stel dat de wind nu, uh, nou ja, dat het bijna windstil zou zijn, dan zou het verschil nu ongeveer 5 graden zijn. Dus dan, het voelt nu in combinatie met de wind vijf graden kouder aan dan als er geen wind zou zijn. En heb je, heb je bij die berekening dan het gemiddelde van alle mensen genomen? Want de ene heeft het veel sneller koud dan de ander, toch? Ja, bij de, bij de ontwikkeling van die methode dat klopt. Bij die ontwikkeling van die methode is er een standaard persoon gedefinieerd van iemand die gezond is. Een en, mix tussen man en vrouw. En, ja, precies. <lacht> en uh, die, die, die wandelt ook langzaam en uh, nou ja, vervolgens uh, kun je daar dan uh, uitrekenen. Hoe snel die het koud krijgt? Als kouklum ben ik in ieder geval gewaarschuwd voor vanavond met de hond. Maar blijft het ook zo de komende dagen? Ja, morgen hebben we ook nog zo'n dag. Ja. En uh, woensdag dan gaat er wat veranderen. Dat is eigenlijk een soort overgangsdag. Want na woensdag dan wordt het weer zachter. Ja, en dan hebben we misschien die uh, dikke winterjas uh, minder nodig. Wel de regenjas. Ja, de wel de regenjas, ja, klopt. Weet weten veel voldoende voor de komende dagen. Dank je, Geert. Okay. Op klaarlichte dag is vlakbij het Amstelstation in Amsterdam... vanmiddag Stanley Hilles neergeschoten. Tot voor kort ging hij als Stanley H. door het leven. Een crimineel die in verband stond met Klaas Bruinsma, Willem Holleder... en veel andere bekende namen uit de onderwereld. In 1985 al vertelde hij Sonja Barend dat hij bang was doodgeschoten te worden... vanwege het beeld dat over hem was ontstaan. Volgens mij is het een hetzaand antwoorden. Ja, wat zeggen ze dan? Dat ik uh, schiet graag levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Dat is niet zo, absoluut niet zo. Je bent bang dat ze op jou schieten? Ja, absoluut. Ja. Ja. absoluut. Die, die, die hetze die nou gaande is, ben ik eigenlijk uh, er bijna van overtuigd... dat het uh, dat zo af gaat lopen. Ja. Dat was 26 jaar geleden, verslaggever Robert Bas. Nou, vandaag is het afgelopen voor hem. Hoe, hoe is dat gebeurd? Hoe, hoe ging dat vanmiddag? Nou, het lijkt er echt een liquidatie uit het boekje te zijn. Twee mannen die hem benaderd hebben terwijl hij in zijn auto zat... en hem daar op zo'n wijze hebben uh, geliquideerd. Uh, meerdere schoten. Dat, nou, hij was kansloos. En Zijn bijnaam in, in dat wereldje is De Ouwe. Waar kwam dat door? Nou, omdat hij gewoon een van de oudste criminelen was eigenlijk, zeg maar uit dat groepje. Hij komt voort uit een groepje criminelen wat uh, onder Klaas Bruinsma eigenlijk bij elkaar was gekomen. Het wordt ook wel vaak genoemd de Hollandse netwerken, Hollandse criminele netwerken. Ja, en hij was gewoon een van de oudste eigenlijk van dat clubje. Ja, ja. 65 hè, nog, maar nog niet bij pensioen. Nee, maar dat soort mensen gaan eigenlijk nooit meer pensioen. Dat soort me of je wordt doodgeschoten of uh, ze blijven eigenlijk altijd wel zaken doen. Er zijn ook verschillende redenen voor uh, geldgebrek. Altijd toch geldgebrek, want het lijkt dat zich veel geld verdienen. Maar ze raken het ook snel weer kwijt. En de kick van het criminele handelen doen... Want we lezen bankovervallen in de jaren zeventig, drugsactiviteiten, afpersing. Maar op welke manier was hij nog actief in de criminaliteit in de afgelopen jaren? Ja, wat de laatste jaren mee bezig was, is onduidelijk. Ik denk met name aan, aan proberen uit te vinden waar zijn geld was gebleven. Hij heeft heel veel geld verdiend in de jaren negentig en uh, jaren zeventig en tachtig ook wel. En een, uh, ja, wat heel veel criminelen in die tijd deden, dat geld beleggen in stenen, in vastgoed. En een deel van het geld is dus terechtgekomen bij Enstra en ook kwijtgeraakt. En daar was hij ook heel erg boos over. En wat deed hij dan om dat terug te vinden? Hoe, hoe, wat, wat doe je dan op een dag? Nou ja, kijk, het probleem is dat als boeven met elkaar ruzie hebben... dan kan je niet naar de rechtbank om te vragen aan de rechter... van, joh, wat doet u eens even uitspraak in deze zaak? Dan lossen ze dat op andere manieren met elkaar op. Uh, en veel van de vrienden van uh, deze man uh, zijn de afgelopen jaren ook geliquideerd. Er was een oorlog op een gegeven moment gaande... tussen Nederlandse criminelen en Joegoslavische criminelen in Nederland. Ja, en dat ging eigenlijk een oorlog... Eigenlijk niemand, niemand wist het maar waar het om begonnen was. Er was ruzie over een partij drugs... en er moest overweer boetes worden betaald... Ja, en uiteindelijk, uh, ik denk dat er van Steli Hillen zo'n 10, 15 kompanen zijn doodgeschoten de afgelopen jaren. En, en wordt de dader of de daders, hè, want het waren er meer geloof ik vandaag, die zijn gezien wel. in een auto. Um, worden die ook gezocht dan nu in die hoek van die Joegoslavië waar zijn groep ruzie mee had? Ja, dat is denk ik nog te vroeg om daar een oordeel over te hebben. Um, er wordt natuurlijk wel rekening mee gehouden. Het is de afgelopen jaren heel erg rustig gebleven, elke op het liquidatieterrein. Iedereen had het idee van, nou, het is misschien wel voorbij. Maar ik heb een aantal mensen gesproken vandaag en die zeggen... ja, nou, we zijn toch wel bang dat die oorlog weer op gaat laaien opnieuw. Want elke afrekening uh, roept eigenlijk weer een nieuwe afrekening op... Want is dit een reactie op een eerdere liquidatie? Ja, dat weten we niet. Het nou. kan iets te maken hebben met recentelijke activiteiten van hem en een afpersing. Maar um, ja, er wordt toch al uh, jaren al rekening mee gehouden dat de, de oorlog tussen de Joegoslaven en de Hollandse criminelen nog niet afgelopen is. Ja, want wordt er ook wel eens een Joegoslaaf neergeschoten? Of zijn het vooral de Nederlanders die het loodje leggen? De klappen zijn wel de, meestal aan de Hollandse kant, maar er zijn ook een aantal. Uh, in de PC-hoofdstraat is er wel eens een uh, Joegoslaaf vermoord, in Spanje is er wel eens een uh, Joegoslaaf vermoord. En die komen eruit uit het kamp van de Servische crimineel Josic. Nou ja, die zit hem in Servië op dit moment vast... maar die heeft nog best wel zijn tentakels hier in Nederland eigenlijk. Goed, ik dank je wel, Robert Was, voor de achtergronden... bij de moord op Stanley Hilles vanmiddag in Amsterdam. Koningin Beatrix mag zeggen wat ze wil. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders. Hij reageert daarmee op Huub Oosterhuis, een huisvriend van de koningin. Die zei dat de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix... is gecensureerd door premier Rutte. Die rekening zou hebben gehouden met gedoogpartner PVV. Ook al voegde Oosterhuis er later aan toe dat hij dat niet van haar heeft gehoord. Gedoogpartner Geert Wilders weet van niets. Ik, ik, ik zou het echt niet weten. Ik heb helemaal niemand nog nooit in mijn leven gecensureerd, laat staan de koningin. Ik heb wel altijd com commentaar gehad achteraf, uh, en dat ja. is ook mijn goede recht, uh, maar vooraf niet. Waar had die man het over gedaan? Ja, uh, u? vraagt u het hem. Uh, ik heb er uh, met geen woord uh, uh, met uh, welk kabinetslid dan ook vooraf of achteraf over gewisseld. Dus ik heb uh, graag achteraf, uh, uh, als het nodig is, commentaar. Uh, maar vooraf uh, nooit aan te nemen. U uh, heeft die toespraak van tevoren ook niet gezien? Uh, nou, ik heb het niet alleen niet gezien, maar ik heb het nog nooit met iemand van het kabinet dan ook maar over gehad. Dus ik zou het ook niet in mijn hoofd halen. Uh, uh, ik heb er achteraf wel commentaar, maar ze hoort het ook door mensen ook met mij. Uh, geen censuur van wie dan ook uh, achteraf. Maar u was niet altijd blij met de kersttoespraak van de koningin? Nee, zeker niet. Ik heb soms zelfs gezegd dat ze als een haas uit de regering moest. En uh, dat ook in de Kamer voorgesteld. En de vorige vond ik ook uh, weinig fraai. Uh, maar dat mag. Ik bedoel, uh, iedereen mag vinden wat hij vindt. U mag ook wat vinden over wat ik zeg. Uh, maar dat ga, je toch niet, dat ga je niet vooraf uh, proberen te beïnvloeden. Uh, dus ik heb dat niet gedaan. Ik heb er met niemand in het kabinet over gesproken. Ja, en het kwalijke van Oosterhuis is toch wel een beetje... Hij heeft later wat gas teruggenomen dat hij wel de suggestie wekt... Dat hij namens de koningin spreekt. Nou ja, maar, ja, dat heeft hij dan wat teruggenomen. Maar hij wekt toch de suggestie dat de PVV hier de grote uh, gene is die heeft gecensureerd. Nou, dat is echt complete onzin. Uh, uh, ik heb helemaal niets gedaan wat het kabinet heeft gedaan. Uh, want zijn verantwoordelijk, dat weet ik niet. Uh, uh, of het waar is, weet ik ook niet. Maar één ding weet ik wel. Uh, ik heb me daar uh, achteraf vaak mee bemoeid. En dat zal ik ook nog heel vaak blijven doen als dat nodig is. Maar natuurlijk nooit vooraf. En de koningin mag blijven? Ja, maar als het, li het liefst... Uh, wel, uh, niet meer als lid uh, van de regering. Dus ik zou dat nog steeds heel graag uh, als koningin willen houden. De, de, de grondwet spreekt over de koning trouwens. Dus het staat zo, we moeten een monarchie blijven. Maar ik zou wel heel graag willen, zoals in Zweden, uh, dat uh, de koning, uh, uh, en in dit geval de koningin, geen lid meer wordt van de regering. Dat is niet meer van deze tijd, dat is ook weinig democratisch. Dus nog steeds wat mij betreft was een haasje uit die regering. Uh, maar blijven, ja, absoluut. Maar een vakantiekaart uit Leg zit er niet in. Nou, ik zal vanmiddag eens in de brievenbussen kijken, maar ik, ik, ik, ik zou het heel leuk vinden. Ik zal er ook een kaartje terugsturen, maar ik, ik geloof niet dat ik daar heel erg op moet rekenen. PVV-leider Geert Wilders in gesprek met Peter Blok. Dan BMW. De autofabrikant gaat iets nieuws beginnen. Zojuist hebben ze een persconferentie gehouden in München, daarbij ook Louis Dekker. Louis, vertel, wat hebben ze jou gemeld? We gaan een, een submerk starten. Een submerk, ja, een submerk. Dat is dus een merk dat onder BMW komt te vallen. Maar dat zelfstandig gaat opereren. En dat zich met de elektrische toekomst gaat bezighouden. Die elektrische toekomst, daar zijn ze al heel ver mee. Maar dat ga je over een jaar of twee op de weg zien. En dat moet het, een naam hebben natuurlijk, dat En Ze hebben lang gedacht, zullen we onder BMW-naam iets doen? Zullen we de IZ-naam terughalen uit het verleden? Ik weet niet of jullie nog weten wat de iz was. Nee, leg uit. Uh, jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, uh, was er behoefte aan goedkope autootjes. en De Izetta is een vierwieler die eruitziet als, ik heb er lang over nagedacht hoe ik dat ga omschrijven, die eruitziet als een brommer met een dak en vier wielen. En, uh, een beetje weinig. een toektoek. -toek. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, ga aan het googlen en je hebt een leuke avond, want het zijn erg fotogenieke karretjes. Maar goed, iedereen dacht, oh, de Izetta, het is erg in om oude retro-namen nieuw leven in te blazen, dat gaat hem worden. Maar iedereen had het mis. Alle autojournalisten kunnen gaan rectificeren. De Izetta werd het niet. Het werd gewoon de I. Huh? BMW I of gewoon I? BMW I. Want er moet wel geprofiteerd worden van de bekende moedernaam. Maar als je iets nieuws begint is het natuurlijk ook riskant om dat helemaal aan het merk te koppelen. Het doet mij een beetje aan Apple denken eigenlijk. Ja, ja dat, dat ligt nog wel gevoelig en ik mag hopen dat ze het hebben onderzocht. Maar uh, het is zelfs nog niet helemaal duidelijk hoe we het nou moeten gaan noemen. Want in Duitsland is er natuurlijk BMW i, maar in Engeland, en de, een van de topmannen van BMW hier in München is een Engelsman, die heeft het over BMW i. Ja. En dan klinkt het toch een beetje als uh, dat leuke speeltje waar je allemaal apps voor kunt downloaden. Maar wil je zeggen dat ze iets presenteren en zelf daar nog geen oplossing voor hebben? <laughs> Nou, ze moeten nog een hoop onderzoeken, maar uh, het is ook nog lang niet klaar. Het is maar een merk dat wordt gelanceerd, herstel een submerk, want het, is, uh, het, het, het moet echt absoluut de, de wereld nog gaan veroveren. Uh, het is nog niet eens klaar, het is nog maar een schets. Er komen twee auto's, als je dan denkt, oh die auto's zullen hier in München wel staan. Nee hoor, dat zijn gewoon hele, hele uh, grove schetsen. En wat zag je daarop? Uh, daar zag ik vooral hele grote wielen op. Het is een flauw antwoord, maar het, dat is het meest opvallende. En dat, gaat ook, dat is meer dan een tekening. Dat gaat absoluut gebeuren. Als auto's elektrisch worden in de toekomst zullen de banden dunner worden, maar veel groter. Want dat vinden ontwerpers mooi, maar dat heeft ook voor de aandrijving voordelen. En de auto's zullen lichter worden. Dat moet ook wel. He, ze gaan nieuwe materialen gebruiken omdat er natuurlijk batterijpakketten achterin moeten komen. Die batterijen zijn loodzwaar. Loodzwaar is slecht voor het verbruik. Dus wat ga je zien? Grote wielen en hele lichte auto's en nieuwe materialen. En degene die daar nu fulltime mee bezig is, is een Nederlander. Want de designbaas bij, bij BMW, hier is Adrian van Hooidonk. En die stuurt een team van honderden medewerkers aan die met de buitenkant bezig zijn. De binnenkant, de elektrische toekomst, eigenlijk met alles. Dus dat is wel heel fascinerend hoor. Alleen hij weet meer. Veel meer dan die vandaag wil vertellen. Want wil BMW dan ook afrekenen met het imago van de vette auto's, de dure, de status? Uh, wij gaan er nu richting op. Moet dit echt voor BMW? Ja, dat gaan ze natuurlijk nooit zo hard zeggen. Want dat is, uh, dan is, als je dat zegt, dat is schadelijk voor dat andere merk. Ik denk zelf. Uh, maar ik, ik herhaal, ze gaan dat niet toegeven. Ik denk dat die I is gekozen om wel te profiteren van het BMW-merk. Maar niet en passant uh, ook schade aan te richten. Maar dat is natuurlijk uh, t, t is een beetje hinkel op twee gedachten. Je wil aan de ene kant die grote bakken, die bumperklevers, laat ik het cliché maar gewoon inkoppen. Uh, die, die willen ze ook gewoon blijven verkopen. Maar ze willen ook elektrisch en groen en duurzaam. En ja, doe je dat allemaal onder één merk? Wordt wel heel erg ingewikkeld. Dus ze proberen het er een beetje. Uh, goed van te nemen. Voordeel trekken en tegelijkertijd zorgen dat je het moederbedrijf niet beschadigt als er misschien is wat misgaat. En dan kom je uit op de i of de i. Louis Dekker was dat vanuit München. En zometeen na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan meer over de situatie in Libië, Mustafa Oekbi. Onze deskundige hier in Hilversum praat u bij. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. blootgesteld aan nicotine terwijl ze puber zijn. dan zie je dat ze op latere leeftijd echt problemen hebben met de aandacht en met impulsiviteit. 2. En die roken ook echt een brandlucht en dan gaan we echt op veilig. Ranking the News. Nu op nummer 1. Nacht erg chaotisch geweest in de Libische hoofdstad Tripoli. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.